Uh, rond 77 uh, daklozen op. En met de winteropvang uh, ja, uh, vangen we de meer op. Want dan wordt de, wordt de capaciteit opgehoogd vanwege de kaal. Ja. Ja. Uh, zo'n daklozen die u opvangt, uh, is er, zijn die daar dan structureel? Als het er zeg maar zo'n 70 zijn daar in Haarlem? Ja, mensen die, uh, uh, die bij ons verblijven, uh, als hun structureel verblijven krijgen ze een uh, direct aangeboden.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 en uh, andere zorginstellingen... ketenpartners, dus die, die vangen de jongeren ook. Maar die, er is helaas ook een, een groep... Uh, dakloze jongeren. Ja, ja. ja met de jongeren... dat bedoelt u eigenlijk uh, bijna 10 deze. Want als 23 noem ik ook nog wel een jongeren. Ja, ja. Oh. alleen bij ons is de grens... voor de, voor de nachtopvang... en voor de dagopvang is, uh, is 23. Ja. En uh, inderdaad... ook nog heel jong. Alleen, ja, die, die leeftijd is afgesproken. En vanaf die leeftijd...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 Nou, dan dus zijn we aan het einde van uh, ons interview uh, gekomen. Uh, ja. En uh, ik dank u wel voor alle informatie. En ik, ik hoop, uh, oh, nog één laatste vraag. Wordt er iets gedaan met kerst voor de daklozen? Dat ze nog iets van een warm moment meekrijgen. Ja, absoluut, absoluut Er wordt heel veel, uh, heel veel geregeld rondom de kerstdagen. Uh, door vrijwilligers, uh, mensen oh, ja. die ons bellen om uh, die wat willen doen om te koken of eten willen komen brengen.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 a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky.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 In de kranten, et cetera, dat er gewoon behoorlijk wat overlast was van wildplassers van en nog de andere behoefte die gedaan werd. Ja. En, uh, ja, dus, dus we merkten daarin dat, dat heel erg uh, de behoefte was aan een openbare toiletfaciliteit. En, uh, ja, dus als, als je de trein uitkomt en je loopt richting het strand. Uh, dan kom je ons tegen. En dan uh, kun je daar, uh, dat is de eerste sanitaire stop, zeg maar. Ja.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 The official voyeur of what is known as A morning soup can be avoided If you take a route straight through what is known as John's got brewers through He gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that cup marching? You should cut down on your pork life, mate Get some exercise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 You know. oh, oh, And it's not about you joggers, you could go back.